9 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Nederlandse handen uit de mouwen in Duitsland tegen het hoge water. En het laatste nieuws krijgt u vanuit Kabul over de aanval op het vliegveld. En natuurlijk van door Meegens Megens in het NOS-journaal. De Rotterdamse scholengemeenschap Iben Galdoen weet niet hoeveel examens op de school zijn gestolen. Ook heeft de school geen idee of de gestolen examens zijn verspreid.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 Na het zuiden en oosten van Duitsland bereidt nu ook het noorden zich voor op overstromingen. Verwacht wordt dat het waterpeil van de Elbe in de deelstaten Neder-Sakse, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg morgen de hoogste stand bereikt. Correspondent Tim de Wit. Ook daar zijn ook alweer mensen opgeroepen om uh, te evacueren. En bijvoorbeeld in de omgeving van Stendal, dat ligt zo'n 100 kilometer boven Maagdenburg, uh, dus verder stroomafwaarts. Daar is vannacht nog een dijk uh, doorgebroken, waardoor ook daar weer veel woonwijken zijn ondergelopen. Nou, het is moeilijk in te schatten hoe ernstig het nog precies zal worden, maar het is wel duidelijk dat Duitsland nog niet uh, van het hoge water af is in ieder geval. De doorgebroken dijk lag dicht bij een spoorbrug, die wordt gebruikt door hoge snelheidstreinen tussen Hannover en Berlijn. Treinverkeer ligt stil en ook de treinen van Berlijn naar Amsterdam rijden niet.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 Als medewerker van de CIA was Snowden naar eigen zeggen in staat om alle gewenste mails, creditcards, telefoongesprekken en internetwachtwoorden in te zien. Snowden weet dat zijn onthulling grote gevolgen voor hemzelf kan hebben. I I could be you know, by the CIA. I, I could have uh, people come after me. And that's that's a, a fear I live under for the rest of my life, however long that happens to be. Taliban-strijders hebben een urenlange aanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van Kabul. Doelwit was de NAVO-basis op het terrein.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 De Japanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gegroeid dan verwacht. De groei bedroeg 4,1 op jaarbasis. Dus ruim een half procent meer dan in de laatste raming was voorspeld. De Japanse regering verwacht dat de groei de komende maanden doorzet. De Nikkei-index steeg na het bekend worden van het nieuws met 3 De groei wordt toegeschreven aan het economische en financieel beleid... van premier Abe en de Japanse Centrale Bank. Er worden miljarden in de economie gepompt en de rente wordt laag gehouden. Japanse burgers en bedrijven geven nu meer uit en investeren meer. Tegelijkertijd stijgt de export, omdat de waarde van de yen is gedaald. Het weer is nog wolkenvelden, vooral in het westen en noordwesten. Geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vlakbij zee is het 14 tot 16 graden vandaag. Landinwaarts wordt het 21 graden. Morgen meer zon, vanaf woensdag weer meer kans op een bij. John zag elkaar bij de ANWB met een heel gewone maandagochtend. Ja, dat klopt inderdaad. Er staat nog, nu nog 56 kilometer. De meeste vertraging nog op de A12 richting Den Haag. Dus daar, daar staat tussen Zoetermeer en Knoopend-Plinsklauspijn 10 kilometer. En op de A16 naar Rotterdam staat 8 kilometer. Tussen Kroop en de ridderkerk en Knoopend-Abergse Plein. En nog problemen bij de spoorwegen. Want de politie heeft het treinverkeer tussen Elst en Tiel stilgelegd. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur.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 De grootste MDR De Duitsers halen geld op om de schade van de watersnood enigszins te compenseren. Nederlanders schieten met lege zakken de Duitsers te hulp. Eerst het laatste nieuws uit Kabul. Want er is de aanval op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad afgeslagen. Zeven gewapende mannen zouden door de politie zijn gedood. En de minister van Binnenlandse Zaken is trots. Our forces today proved that we can... Uh any kind of attack especially those difficult terrorist attacks like today We kunnen iedere aanval afslaan zegt de minister en het goede is dat er aan onze kant geen doden zijn gevallen ook niet onder burgers. Nou, correspondent Lucas Waagmeester praat ons eerder vanochtend ook al bij over de situatie in Kabul. Lucas, wat kun je nu vertellen Hij is eigenlijk hevig gevochten. wat weet je daarover? Ja, zo'n vier uur lang is daar gevochten bij het vliegveld. Die zeven mannen hadden zich verschanst in twee gebouwen. Dat lijkt inmiddels een beetje een hopeloze tactiek. Hè? Want doorgaans, zeker op dit soort goed beveiligde plekken... reageert de politie van Kabul heel adequaat en heel snel. Die trots die is wel een beetje terecht. Hè? Die gebouwen die worden dan uitgekampt en de aanvallers worden gedood. Het is nu ook gebeurd, alle veiligheidsmensen hebben dit overleefd. En Het is voor de terroristen die dit doen, dit keer tenminste... echt bij een symbolische daad gebleven, hè? een aanval op het extreem goed beveiligde internationale vliegveld. Snel afgewend, het leidt in Kabul inderdaad uh, tot, tot uh, trots en zelfs een beetje tot applaus. Je zag op Twitter de reacties van inwoners van de stad... die direct nadat het allemaal voorbij was, de politie feliciteerden... trots op de mannen die inmiddels getraind door de NAVO... precies weten wat ze in zo'n situatie moeten doen. Ja. Maar die aanvallers uh, weten dat natuurlijk ook ongetwijfeld ook... dat zo'n vliegveld goed beveiligd is. Wat, wat kan hun bedoeling zijn geweest? Ja, het is niet helemaal duidelijk. De Taliban eisen deze aanval op. Uh, ze zijn aan hun lentoffensief bezig. Hebben dat in april ook aangekondigd. En maken dat ook waar. Het gaat op dit moment er echt stevig aan toe in Afghanistan. Dit is de derde aanval van dit soort in de hoofdstad zelf in de afgelopen maand. Het gaat steeds een beetje op dezelfde manier. En uh, er is, het is steeds gericht op buitenlanders. Kantoren waar buitenlanders werken. Hier op het vliegveld was het natuurlijk ook vooral gericht op de militaire basis daar, die daar uh, gevestigd is. Er werd met raketwerpers op dat terrein geschoten. En je kunt zeggen, als de Taliban alleen nog bij machten zijn... om dit soort aanvallen, dit soort prikken uit te voeren... dan betekent dat dat ze verzwakt zijn. Uh, Sommigen redeneren die kant op. Anderen zeggen, dat zijn wel de meesten, die redeneren juist andersom... Uh, die zeggen, dit is de hoofdstad. Dit is nota bene het internationale vliegveld dat vanochtend wordt getroffen... En dit is, afgezonderd van 2011, twee jaar geleden... onderdeel van het meest bloedige lente sinds de NAVO in Afghanistan actief is. Sinds 2001 dus. Dus kun je nagaan, dat zegt toch wel heel erg veel over de staat... waarin Afghanistan op dit moment verkeert. Hmm. En we hoorden al de minister van Binnenlandse Zaken stevige taal spreken. We kunnen iedere aanval afslaan. Um, wat is het beleid eigenlijk van president Karzai? Is dat om zo hard mogelijk terug te slaan? Ja, uiteraard blijvend. Uh, maar toch is dat wel een hele goede vraag. Hè. Wat is het beleid? De oorlog woedt. De oorlog is verre van voorbij. Bereikt deze maand juist eerder uh, he, een piek. Dat zien we nu ook uh, niet alleen in Kabul, juist ook in de provincie natuurlijk. Ironisch genoeg vloog president Karzai een paar uur eerder... vanaf ditzelfde vliegveld naar uh, Qatar... waar hij gaat praten over de opening van een kantoor daar voor de Taliban... Uh, dat plan hangt al heel lang in de lucht. Uh, dat zou een plek moeten worden waarop neutrale grond kan worden onderhandeld met de militanten. Karza heeft zijn hoop daar echt op gevestigd. Dat is zijn beleid. Uh, het Westen is vooral bezig met vertrekken. Hè. De NAVO wordt natuurlijk hardop uh, uh, vooral uh, volgehouden dat Afghanistan niet in de steek wordt gelaten. Uh, we hadden het er vanochtend al heel even over. Ik, ik vlieg morgenochtend uh, naar een dan waarschijnlijk extra goed beveiligd Kabul International Airport... En we zullen dan de komende weken zelf met onze eigen microfoon uh, gaan kijken... welke kant het kwartje op dit moment in Afghanistan opvalt. Met onze eigen ogen gaan proberen daar een analyse van te maken. Ook uiteraard hier in het Radio 1 -journaal. Kijk eens aan. We horen graag van je weer. Lucas, dank je wel. 12 minuten over, negen, dan de strijd tegen het uh, hoge water in de Elbe in Duitsland. Want er komt nu ook hulp vanuit Nederland. Zes medewerkers van het waterschap Hunze en A staan op het punt om te vertrekken naar Noord-Duitsland. En Klaas de Veen coördineert die hulphuis van het waterschap. Meneer de Veen, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, we zien duizenden mensen daar actief zijn. Wat kunnen die zes Nederlanders gaan doen? Nou, die kunnen heel veel doen. <kijf> wat, je, wat je ook op de televisie uh, ziet is dat... Uh dat men aan het uh, zandzakjes uh, vullen is uh, met, uh, met schepjes. Uh, wij als vaterschappers uh, hebben al uh, diverse noodsituaties uh, meegemaakt... en we hebben ook uh, zelf machines uh, ontwikkeld om die zandzakken te vullen. Dus ja. wij, uh, wij brengen momenteel uh, twee uh, van de grote zandzakkenvulmachines... naar uh, Noord-Duitsland om uh, daar uh, assistentie uh, te verlenen. Aha, dat hoeft dus niet meer met een schepje, begrijp ik. Het hoeft niet meer met een schepje. Nee. Bij, uh, de capaciteit uh, van... Uh, Well, het materiaal dat wij ongeveer hebben is een, duizend uh, stuks uh, zandzakken uh, per uur per uh, machine. Aha, en, en hoeveel halen de Duitsers op dit moment met hun schepjes? Nou, dat zal, dat zal een fractie daarvan zijn. Dat vermoed ik ook, ja. Ja. Uh, zitten ze om u uh, hulp te springen? Heeft u contact met uw Duitse collega's? Ja, we hebben uitstekend contact met de Duitse collega's. Uh, we hebben ons hulp aangeboden en ze waren daar bijzonder uh, verguld en enthousiast over. Uh, dit zal uh, ook omdat wij uh, ook zandzakken uh, mee gaan nemen. Want die, uh, die beginnen daar ook langzaam op te, op te raken door het uh, vele gebruik. Dus we nemen tegelijkertijd ook uh, 20.000 zandzakken mee van onze collega's. Kijk, nou bij Maartenburg uh, hebben ze er niet zoveel meer aan. Uh, daar is het hoge water net over de hoogtepunt heen. Waar gaat u naartoe? Wij gaan uh, naar, naar Luneburg. Uh, Heel noemen ze het Kruis Luneburg. Dat, uh, het uh, plaatsje waar wij exact naartoe gaan is uh, Neuhaus. Uh, daar worden we uh, gestationeerd en uh, daar zullen we uh, de zaken opzetten. Ja, zeg, u houdt wel Hamburg ook droog, hè? Uh, we, pro <laughs> we proberen Hamburg droog te houden. Goed. Ja, nee, ik uh, de familie wonen. Uh. Goed. Uh, maar dat gaat dus lukken. Die zangtrakken zijn nodig uh, in dat die, gebied ook nog. Die, die zijn zeker nodig in dat gebied, want uh, Mavenburg ligt onder uh, Luneburg. Dus uh, de, de grote vloed uh, komt daar nog. Uh, daar zal uh, vandaag morgen uh, de grote vloed uh, komen. <laughs> We hoorden ook al dat uh, ja, ze niet zeker zijn of de dijken het houden. Heeft dat dan nog zin om die zakken daarvoor te gebruiken? Uh, alle, alle, alle, uh, de ervaring leert bij ons uh, dat ondanks dat de dijken door kunnen zijpelen met water... Uh, dat je het dus nog toch goed kunt uh, afdichten met plastic uh, met, met en met, uh, met zandzakken... Okay. om in elk geval het, het uh, ergste leed uh, uh, ja, te voorkomen. Ja, precies. En hoe lang blijft u? Nou, dat, dat zal, uh, mijn inschatting is ongeveer dat dat ongeveer een, uh, drie dagen tot een week uh, zal zijn. Oké. Okay. Nou, uh, misschien kunnen we later we nog even een gesprekje met u doen. Om te kijken hoe het gaat. Dank voor nu. Graag gedaan. Klaas de Veen van het waterschap Hunze en Aas. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Bedroefd zijn ze op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen. In een reactie schrijft het bestuur van de school... dat ze niet kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van de examendiefstal. En ook is onduidelijk wat de omvang van die diefstal is trouwens. Ze schrijven zich te realiseren dat de gevolgen van de diefstal... verder strekken dan de school. Eh, woordelijk wil eh, de scholengemeenschap Ibn Galdoen niet reageren. Maar Ton Duif wil dat wel. Hij is voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Meneer Duif, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet één, maar meerdere examens zijn gestolen. Um, vindt u het niet vreemd dat we dat nu pas horen? Ja, dat moet u niet bij mij zijn. Dat, dat zal, dat zal oh, ja. zoals dat altijd zo mooi heet, in het kader van het onderzoek wel uh, zijn, wat de politie natuurlijk ook onmiddellijk gedaan heeft toen het eerste bekend werd. Mm. Maar we kunnen het toch voorstellen, meneer Duiv, dat zo'n school dat gelijk nee. meldt als ze daar achter komen. Ja, ik weet niet wat de school, de, de, de, de school heeft zit in, maakt natuurlijk deel uit van het onderzoek. En het kan heel goed zijn dat de school uh, van de politie toch heeft Ja, je kunt, mag je hier geen mededeling over doen totdat wij zover zijn. Want anders alle... zou, ja. ja, het is mijn invulling hoor, maar dat lijkt me niet on, uh, onwaarschijnlijk. Ja, want we proberen ons ook even te verplaatsen hoe het is, hè, als schoolleider bijvoorbeeld. Zou het je opvallen als er meerdere examens meegenomen zijn of verplaatst zijn? Nou ja, normaal, ik weet niet hoe het in deze school gaat, maar normaal komen die in een kluis of in ieder geval in een stevig af te ruimte. Ja, en ja, dan uh, als ze er sporen uitgehaald worden, worden natuurlijk de zegels gecontroleerd, maar als die uh, ja, als die zijn dichtgemaakt weer en uh, ja, je kunt alles. Uh, en als je er niet op verdacht bent, kan ik me goed voorstellen dat een docent dat niet opvalt. Ja, maar goed, ja, dan, deze, school dan, dan, het het verdacht... deze school zou toch Deze school zou er toch op verdacht moeten zijn, omdat het eerder gebeurd is. Ja, maar goed, ik weet ook niet wanneer deze anderen zijn gekomen. Als het allemaal op hetzelfde moment is geweest, dan, uh, dan dat zou het goed kunnen natuurlijk. Ja, dat is waar. Wat zouden wanneer duift de gevolgen kunnen zijn? Nou, ook dat is gissen. Als, uh, als goed te traceren is wie dat examen wel en wie dat examen niet heeft gezien, dan kun je ze natuurlijk beperken tot die groep. En het, het lijkt mij dat als je examen koopt, uh, ja, dat je dan ook je kans gespeeld hebt. Uh, ...met fraude wordt over het algemeen uh, heel strak opgetreden in uh, examens. Uh, als wij dat niet weten, ja, dan uh, zal het uh, college van examens... ...en onderwijsinspectie een afweging moeten maken uh, hoe groot de schade kan zijn. En dan zijn, zoals je weet, drie tijdvakken waarin examens kunnen worden afgenomen. Ja, dan zou zelfs een herexamen, ik zeg niet dat het gebeurt... ...maar het zou zelfs wel, zelfs wel kunnen dat zo'n examen, zo examen wordt overgemaakt. Landelijk. Ja, dat is het duivelse van deze tijd. Vroeger kon je nog denken: ja, dat kan niet verder als uh, in, in, onder de leerlingen van de school zijn verspreid, maar met internet kan het overal liggen. Ja, ja dat is ook zo. Dat, uh, dat, dan dan beperken ze zich dat niet tot de regio. is heel he? veel forensisch onderzoek. Uh -huh. Is dit de grootste examenvrouw de zaak die u kent? Heeft u iets eerder zoiets meegemaakt? Nee, ik geloof niet. Dat, uh, oh, het, uh, nee, ik heb het niet meegemaakt, maar het is natuurlijk wel zo. Uh, het, het valt op een gegeven moment wel te verwachten. In deze tijd waarin niets geheim blijft, ja. uh, tot, tot zelfs uh, de NSA niet, uh, wordt uh, publiekelijk uit uh, de oren gewassen uh, door, door klokkenluiders, Ja, is het natuurlijk ook vreemd om te onderstellen dat de schoolexamens daarvan vrijgesteld zijn. Dus ik, ik, ik verwacht zelfs dat dit nog wat vaker kan gebeuren. Ik hoop alleen dat alle scholen hier heel veel van geleerd hebben. En uitermate zorgvuldige uh, procedures niet gaan hanteren. Ton Duijf, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Fijn dat u even nog een toelichting wilde geven. Bert. Ja, dankjewel. Kiesinformatie start van de ochtendspits. John Zahoka. Ja, de spits zit er bijna op. Rest nog 23 kilometer. De meeste vertraging nog op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Zoetermeer en Klopend Prins Klausplein 5 kilometer. Nou, problemen bij de spoorwegen, Want de politie heeft het treinverkeer tussen Elst en Tiel stilgelegd. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur.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 van de plaat. Propaganda. Marco Robin visser gaan we naartoe. De staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid uh, verdedigt zijn plannen. Vandaag voor de langdurige zorg. En dan gaat het natuurlijk over verzorgingshuizen. Marco Robin visser is in Amersfoort in zo'n huis, namelijk de Koperhorst. Wij zitten hier in de, in de eetzaal. of Eigenlijk is het ook een soort leefruimte. Hè? Want het staan ook allemaal lekkere voor hier. Ja. Ja, de Koperhorst heet het toch? Nee, dit heet hier de Koper. Oh, de zaal heet de Koper Wiek. Ja, nee, maar ik moet er nog even inkomen. Ja, u woont hier al twee jaar, maar ik ben hier vandaag voor ja. eerste keer. Ja, is moeilijk. U wist toch ook niet alles meteen de eerste keer? Nee, oh. Oh nee, ik weet nog niet alles. Zeg, hoe bevalt het hier? Heel goed. Ja? Buiten gewoon goed, ja. Wat is er zo goed aan? Omgang met mensen en het eten wat iedere dag terugkomt. En ja, zegt de verzorging, maar daar heb ik uh, weinig beroep op. Ze doen alleen de steunkous uit. Dat het oh. ik alles zelf. Zeg, dat wordt allemaal in categorieën ingedeeld. Hè? Weet u welke categorie zorg u, u zit? Ja, dat zou ik niet weten. Van één tot en met 7. hè, ouder? 2. Oh, u heeft een 2. Dus dat is, dat is laag. Ja, ja. ja. Ik weet het ook niet precies. Ja, en meneer De Winter, want ik, had, ik sprak meneer De Winter vanmorgen al. U zit ook op één... Ja, nou... Een. Een, een een ja. ja. Ik, be, ik begin pas. U begint pas. En dat betekent dat je weinig zorg nodig hebt. Hè? Want hoe hoger het getal, hoe meer zorg. Maar dan gaat het eigenlijk vandaag in Den Haag vooral over jullie. Of eigenlijk over uw categorie. Want het ziet er toch nog uit dat in de toekomst mensen met één, twee of drie... dat die niet meer naar een verzorgingshuis gaan. Wat vindt u daarvan? Verschrikkelijk. Waar moeten de mensen dan... De meesten hebben vaak hebben ze geen kinderen of helemaal niet in de buurt. Kinderen, dus. Wat zegt u? Ik heb geen kinderen, dus een familie heb ik praktisch ook niet meer. Mm -hmm. En wie moet dan uw steunkousen aantrekken? Ja, dan moet niet aantrekken, dan klaar. De, de buren misschien, of zo? Ja? Nee. No, nee. Oh, u heeft, een, u heeft een vier, hoor ik nu. Oh. Het wordt steeds erger. <lacht> Straks kom ik hier nu. Mevrouw valt bijna van de stoel af, zegt... Ja. Pas maar op, anders krijg je vijf, hoor. Ja. <lacht> Ja, we kunnen erom lachen, maar ja, het gaat ja. natuurlijk uiteindelijk ja, ja. over geld, hè? Ja, geld Het gaat over geld. Ja, Heeft u nog geld? Op. Ik heb nog wat ja? Jawel, maar geen overdaad. Hm, nee, ook nee. niet. Nee, hoor. Toch helaas moeten we zeggen dat uh, de toekomst van de verzorgingshuizen... zoals wij die nu hier hebben, dat die heel erg ongewis is. En dat we misschien over een paar jaar wel veel minder verzorgingshuizen als deze hebben. Ik moet hem een spuitje geven en dan zijn we er weg. Klaar. Wat zegt u nou? Ja, als je uit, uit te veel bent. Ja. Dat, dat is toch zo? Ja. op de pil van Trion. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, als ze dat op een nachtkastje neerleggen voor een hoop mensen. Nou, wie weet wordt er flink gebruik van gemaakt. En dan kunnen ze het daar weer weggeven. Naar Denemarken, naar Griekenland en noem maar op. Ja, zo ik vind het ineens wel een heel, heel naar einde van dit gesprek. Ja, het, is nou, het is wel is zo. Nou, He? Het is wel ja. zo, overal wat Denkt geld. Denkt u In ja. Nederland krijg ik niet veel. Nee. nee. Huh? nee. Ja. Ik kijk ondertussen even om me heen hier in de, in de zaal. Ik zie daar een prachtige doos met platen staan. Onder andere uh, Super Trooper van ABBA en Nana Muscuri. Hebben jullie die onlangs nog gedraaid? Nou, ik heb ze niet, maar ik vind het wel mooi muziek, ja. ja. ik zou dan maar zeggen, van neem het er dan nog maar even van, zolang het kan. Nou, mag het iets ja. anders zijn? Ja, wel? wat dan? Oh, zeg ja, maar. Ja, nou, iets van operet, dat heb ik ook wel gehad. Oh, Maar dan nou, een mescorie is mijn lieveling de zangerest niet, hoor. <laughs> je hebt niet alles voor te zeggen in een verzorging. Nee, dat weet ik ook, dat weet ik ook. Ah. toen moet je gewoon ook gewoon blij nou, tevreden zijn met wat je hebt. Je kan een indienen, hè. Ah. Ja, te kijken of het geonoreerd wordt, is natuurlijk weer iets anders. Maar wat je niet probeert, weet je niet. Nee, zo is dat. Nou, uh, meneer De Winter, en mevrouw Adams en mevrouw Van Doorn... hartelijk bedankt dat jullie uh, me even te woord wilden staan. We wachten het debat in Den Haag af. En ik zeg, groeten uit Amersfoort. En de groeten terug uit Hilversum. Uh, we rijden door naar Den Haag. Daar zit verslaggever Marcel Bril. Over ruim een half uur begint een debat over langdurige zorg. Marcel, zo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Er worden al de hele ochtend uh, grote zorgen bij Mark-Robin Visser... in dat verpleeghuis in Amersfoort. Veel onzekerheid over wat er gaat gebeuren, wordt het net ook weer... Zal dat in de Tweede Kamer hetzelfde zijn, denk ik? Ja, reken daar maar op. Dat is één ding uh, dat zeker is. Ook daar zullen een heleboel vragen gesteld worden... aan de verantwoordelijke staatssecretaris Martin van Rijn. In de kern komt het erop neer dat de langdurige zorg... dus zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten... behoorlijk op de schop moet. Mensen zullen meer thuis blijven wonen... en daar hun zorg krijgen in plaats van in verpleeghuizen... waar uh, Mark Robin uh, vanochtend was. En er zal ook flink gesneden worden in uh, de huishoudelijke hulp... met als doel allemaal om de zorgkosten terug te dringen... Nou, daar zijn nu al wel plannen voor. Maar wat precies de gevolgen zijn voor werkgevers, werknemers en de mensen die die zorg krijgen, ja, daar is ook bij de Kamerleden nog een heleboel onzekerheid over, inderdaad. Ja, uh, Marcel, de zorg, uh, wat de mantelzorg betreft, heeft hij al wat weggenomen. Hè? Dat wordt niet verplicht. Dat moeten mensen zelf uh, gaan ja. oppakken. Um, maar ja, wat dan? Wie moet het dan gaan doen? Heeft hij antwoorden? Nou, het lijkt me uitgesloten dat hij vandaag op al die vragen... op al die onderwerpen met, uh, met uh, sluitende antwoorden komt. Uh, dat komt ook omdat hij zelf die antwoorden ook nog niet helemaal heeft. Op het ministerie zien ze de stukken die de afgelopen maanden geschreven zijn... als beginpunt van de hele verbouwing die plaats moet gaan vinden. En voordat de meeste veranderingen vanaf 2015 ingaan... moet er dus nog een heleboel gebeuren. Bijvoorbeeld bij de gemeente. Hoe zorg je ervoor dat zij allemaal bereid zijn... en in staat zijn ook om een grotere rol... Met het verven uit te gaan voeren, dan de mantelzorgers, je noemde ze al. Het kabinet wil dat de familie, vrienden en buren... en allerlei andere vrijwilligers een hoop over gaan nemen van uh, professionals. Maar gaan we dat met z'n allen doen? En hoe motiveert de staatssecretaris ons om dat uh, werkelijk op ons te gaan nemen? En ja, bovendien zit hij ook nog met die politieke werkelijkheid. Om de bezuinigingen en de veranderingen door te zetten... Ja, heeft hij toch echt wel een meerderheid in de Eerste Kamer nodig. Nou, dan zijn we wel benieuwd. Hoe lastig ligt dit in de politiek? Zijn er partijen die met Van Rijn willen meewerken. Nou, dat zijn in ieder geval de coalitiepartijen... maar dat zou je niet verbazen. Mm -hmm. Maar het ligt verder erg lastig, hoor. Uh, neem het CDA. Dat is een hele belangrijke partij om tot een meerderheid te komen. Die zullen ook vandaag... Heel kritisch zijn over de plannen. Maar ook anderen zullen niet tekenen bij het kruisje. D66 bijvoorbeeld. Deze partij vindt de plannen te vaag tot nu toe. En is ook helemaal niet blij met de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zelstra vorige week. Die zei dat er bij extra bezuinigingen de zorg ook op zijn lijstje staat. De vraag die opgeworpen zal worden is dan: wat betekent dat dan voor de plannen die nu voorliggen? Van Rijn zal vandaag zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. Door te benadrukken dat hij bij de uitvoeringen bovenop gaat zitten en dat de veranderingen goed begeleid zullen worden. Maar als hij die kritische partijen wil overtuigen... dan vergt dat een boel stuurmanskunst. De staatssecretaris uh, wordt de afgelopen tijd wel geprezen... om juist die kunst. Maar dit is wel het moment voor hem om dat ook te gaan bewijzen. Ja, wordt u nog geholpen door de berichten van afgelopen weekend... dat de instellingen bijvoorbeeld in de oudere zorg... recordwinsten maken, groot eigen vermogen hebben... en dat bestuurders... Uh boven de balken en de norm verdienen. Is daar nog een geldbron aan te boren? Ja, dat is wel een, een probleem en dat, dat ziet ook de hele Kamer wel. Uh, maar uh, iedereen zegt ook, haal daar dan geld weg. Maar uh, daar wordt dan ook direct bij gezegd, zo makkelijk is het niet als het bijvoorbeeld om die salarissen van zorgbestuurders gaat. Ja, die mensen hebben contracten, dat kun je niet zomaar uh, van de een op de andere dag kun je daar geld binnen harken. De coalitie zal zeggen, we zijn er al wel mee bezig om dat uh, allemaal uh, binnen te halen. Want ja, het geeft natuurlijk wel een beetje een gek beeld. Hè? Werknemers worden ontslagen, mensen moeten zelf meer gaan doen... of betalen, ja. en dan hoor je dit soort berichten. Dus de coalitie zal zeggen, we doen ons uiterste best... maar dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 regelen. Maar geloof mij, bijvoorbeeld de SP en de PVV zullen zeggen... dat net als eerdere keren uh, zeggen zij... dat dit uh, niet uh, voldoende zal zijn wat het kabinet daar nu aan doet. Dat er dus meer gebeuren moet. Ja, dit is ook zo'n onderwerp wat op de agenda staat. Dus tussen tien uur straks, uh, over een half uurtje... en zes uur vanavond valt er nog een heleboel te discussiëren. En... Uh, Jij doet er verslag van Marcel Bril in Den Haag. Zult u horen op Radio 1 over dat debat met de staatssecretaris volksgezondheid van Rijn. En wij zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. We geven het stokje door aan de collega's van de K.A. Roos... en Kokkelman. Goedemorgen. Dag, Lara. Goedemorgen. Ruud Lubbers heeft gezegd wat iedereen altijd al vermoedde... maar waarvan officiële wegen geen mededelingen over werden gedaan. Er liggen kernbomen op vliegbasis Volkel... en nu wil de SP dat nou ook wel eens uit officiële mond horen. Malle dingen, hè, had hij het over. Malle dingen. Ja. En de Donau... jullie hadden het over de wateroverlast in Duitsland... maar die heeft vannacht een recordhoogte bereikt in Budapest. En de vraag is, hoe houden ze daar de voeten droog dat meer. Zometeen bij de Cairo. Dit is Radio 1. Het journaal nu eerst van half tien. Hier is Dorald Megens. De Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen weet niet hoeveel examens op de school zijn gestolen. En ook heeft de school geen idee of de gestolen examens zijn verspreid. In een verklaring schrijft het bestuur en de directie dat ze de ophef over de examendiefstal zeer betreuren. Gisteravond werd bekend dat twee leerlingen, meisje van 18 en jongen van 19, zijn aangehouden. Leerlingen van die school die worden verdacht van de diefstal van examens voor VWO, HAVO en VMBO. De Japanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gegroeid dan verwacht. Groei bedroeg 4,1 procent op jaarbasis. En dat is ruim een half procent meer dan in de laatste raming was voorspeld. De Nikkei-index steeg na het bekend worden van dat nieuws met 3 procent. Groei wordt toegeschreven aan het economische beleid van premier Abe en de Japanse Centrale Bank. Nu worden er miljarden in de economie gepompt en de rente wordt laag gehouden. Noord-Duitsland bereidt zich nu voor op overstromingen. Verwacht wordt dat het pijl van de Elbe in de deelstaten Neder-Saxen, Sleeswijk, Holstein en Brandenburg morgen de hoogste stand bereikt. Ten noorden van Maagdenburg is vannacht een dijk doorgebroken. Dorpje Fiesbeck staat daardoor helemaal onder water. Duizend inwoners van Fiesbeck en van enkele dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. In Maagdenburg lijkt het ergste leed geleden. Daar zakt het pijl alweer. Dat zijn de hoofdpunten. En hoe zou het zijn nu? Je wil dus op de weg, John Hoka. Nou, spits zit er bijna op. Nog een 4 op A20 richting Hoek van Holland. We staan nog drie kilometer bij Rotterdam Centrum. En nog problemen bij de spoorwegen, want de politie heeft het treinverkeer... tussen Elst en Tiel stilgelegd en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ruud Lubbers geeft uiteindelijk toe. Er liggen kernbommen op vliegbasis Volko. Het wassende water staat ook de Hongaren tot aan de lippen. Westerse voetballers zijn razend populair in China. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is bijna drie over half tien. Hier is De Cairo met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Lunteren.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 In de ondergrondse kluizen van vliegbasis Volkol liggen 22 Amerikaanse atoomwapens. Dat heeft oud-premier Ruud Lubbers bevestigd in een televisie-interview voor National Geographic. De geruchten over de aanwezigheid van die wapens die waren er al decennia, maar geen enkele premier of minister heeft dat ooit willen bevestigen of ontkennen. Geen mededelingen dus, maar het was wel een beetje een publiek geheim. Harry van Bommel, lid voor de Tweede Kamer van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. Ook voor u dus? Dat klopt. Dat klopt. Er is in publicaties van de NAVO wel, uh, wel eerder verwezen... Uh, zonder daarbij expliciet te zijn hoeveel en wat, hoe zwaar, uh, et cetera... dat er ook in Nederland kernwapens aanwezig zijn. Dat ja. klopt. Hoe opmerkelijk zijn de uitspraken van Lubbers dan? Nou, ze zijn opmerkelijk omdat um, hij niet alleen bevestigt dat ze er zijn... hij zegt ook uh, dat ze verouderd zijn en dat ze weg kunnen. Hij noemt ze die malle dingen. En daarin heeft hij helemaal gelijk... Um, en dat staat ook niet op zichzelf, omdat de Amerikanen, het zijn Amerikaanse kernwapens, geen Nederlandse kernwapens, de Amerikanen uh, hebben een contract getekend om hun kernwapenarsenaal, de strategische kernwapens ook in Nederland, om die te moderniseren. En het is dus uh, nu zaak om uh, behalve openheid over die kernwapens ook de discussie te voeren. Moeten die dingen nou gemoderniseerd worden voor heel erg veel geld? Ja. Of moeten we gewoon zorgen dat ze worden verwijderd uit Nederland en uit de rest van Europa? Ja, Lubbers heeft het over die malle dingen en hij zegt, ik citeer hem, ik heb nooit gedacht... dat die die mannen dingen dat nog steeds zouden zijn in 2013. Dat klopt, dat klopt. En hij verwijst daarmee eigenlijk naar uh, de situatie die er was ten tijde van de Koude Oorlog. Het evenwicht wat er was aan, uh, aan, aan de westerse zijde ten opzichte van Rusland. Uh, in, die, uh, in die Koude Oorlog hadden de kernwapens een functie, althans uh, binnen de NAVO-strategie. Uh, daar moet nu over worden gediscussieerd, want uh, in die zin zijn deze kernbommen erg verouderd. En hebben ze geen functie meer, kun je ze ja. inderdaad malle dingen noemen. Ja. En moeten we dus ook niet meewerken aan een moderniseringsprogramma. Hoe weet Lubbers eigenlijk dat ze dan nog altijd liggen? Ja, dat is een goede vraag. Um, vo volgens mij, volgens mij uh, is Lubbers niet meer, hij is weliswaar minister van staat. Maar hij wordt, wordt niet meer uh, geïnformeerd over uh, ja, geheimen van de Nederlandse krijgsmacht of van de NAVO. Dus in die zin uh, kan, kan hij zich niet beroepen op kennis die hij uh, formeel uh, van de Nederlandse regering heeft gekregen. Maar zijn veronderstelling zal zonder meer juist zijn. Um, want de NAVO-nucleaire strategie is helemaal niet gewijzigd. En dat betekent dat er nog op verschillende plaatsen in Europa, in België, in Nederland, in Duitsland, in Turkije kernwapens aanwezig zijn. En als het aan de SP ligt worden die allemaal verwijderd. Ja, wij hebben ook even contact gezocht met de betreffende ministeries verantwoordelijk daarvoor. En nog steeds geen officiële mededelingen. Ja, dat is een beetje kinderachtig eigenlijk... want in Duitsland doet men daar veel makkelijker over. Uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... Die, die spreekt er wel openlijk over. Heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat... en daar heeft Lubbers weer gelijk in... dat deze kernwapens geen functie meer hebben militair gesproken. En daarom zullen we de discussie echt moeten voeren... over uh, de kernwapens zoals ze er nu liggen... Uh, en of we daar, uh, of we willen toestaan, of we willen meewerken... aan nieuwe kernwapens, daar aan het moderniseren van deze b 61 bommen En dat laatste lijkt me absoluut niet het geval... De Amerikanen zullen dat graag willen, maar ja. Nederland heeft daarin een eigen stem. En ja. ik herinner Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, graag aan zijn stellingname in 2005, dat die kernwapens uit Nederland verwijderd moesten worden. Hij ja. is nou minister, hij kan nou zaken doen. Hij zei dat toen uh, destijds als Kamerlid. Nu is het natuurlijk zo dat de hele discussie rondom die kernwapens nog een andere dimensie heeft, namelijk uh, de JSF. Want er wordt vaak gezegd, wij kunnen alleen maar een Amerikaans toestel kopen omdat daar Amerikaanse kernbommen liggen. En de Amerikanen uh, zullen nooit toestaan dat wij met onze kernwapentaak binnen de NAVO die bommen onder een Frans of een uh, Zweeds vliegtuig hangen. Um, daar klopt heel veel van, van wat u zegt. Uh, inderdaad, de JSF, de Joint Strike Fighter, uh, Amerikaans toestel, is bijzonder geschikt uh, voor uh, de kernwapentaak. Nederland heeft binnen de NAVO die kernwapentaak. Of we nou een uh, uh, uh, uh, uh, goed vliegtuig daarvoor hebben of niet, we hebben die kernwapentaak. Dus wij zullen de krijgsmacht daarvoor ingericht moeten houden. De aanschaf van de JSF past, uh, past daarbij. Uh, daarom lijkt het mij goed om niet alleen te praten over de kernwapens... zoals ze er nu liggen op Volkel... maar ook te praten over de kernwapentaak van Nederland... en breder nog over de nucleaire strategie van de NAVO. Dat zijn allemaal dingen die met elkaar te maken hebben... Ja. en die dus niet los van elkaar gezien kunnen worden. Vindt u dan dat Nederland van die kernwapentaak af moet? Ja. ja, vind ik beslist. Um, omdat uh, uh, A... De, de, de kernbommen zoals ze er nu liggen... die hebben geen enkele functie meer. Dat zijn strategische kernbommen. Daar kun je alleen maar in een heel groot conflict... Hè, een, een, een wereldoorlog zoals de Tweede Wereldoorlog... met, met de afloop die we allemaal kennen... Ja. kun je die bommen inzetten. Dat ze zijn daar... zwaarder hè, trouwens. Tot veertig keer zo zwaar ja, als het destijds zijn ingezet. Die bommen. Eh, boven Hiroshima en Nagasaki. Absoluut. Maar meneer Is Van bommen dan... er wordt tegelijkertijd ook altijd gewaarschuwd... dat er natuurlijk um, landen zijn die het niet zo uh, nauw uh, en uh, fijn voorhebben met de wereldvrede en dat die ook over een kernwapennationaal beschikken. Dat en dat klopt. om die reden, al is het maar voor het machtsevenwicht in de wereld, het van belang is om die dingen te blijven houden. Um, zo zou je kunnen redeneren, maar feit is wel dat er uh, binnen het non-proliferatieverdrag is afgesproken dat we niet alleen de verspreiding van kernwapens tegen gaan, maar dat we de kernwapenmacht zouden afbouwen. Nou, deze bommen hebben geen functie meer, dus dan zou je hier heel gemakkelijk kunnen beginnen. Ja. He, de, de wereld is vergeven van kernwapens. Uh, aan, aan alle kanten, uh, Amerikaanse zijde, Russische zijde, Chinese zijde, ja. uh, de Britten hebben ze, de Fransen hebben ze, ja. uh, heel veel kernwapens. We ja. kunnen beginnen met het afbouwen van bommen die geen meer hebben. Ja. En dan kunnen deze malle dingen dus als eerste weg. Juist, en daarmee sorteert hij uh, ruud -Rubbers. En u wil dus ook dat de minister van Defensie en die van Buitenlandse Zaken actie ondernemen, het Pentagon bellen en zeggen: joh, haal die dingen even weg. Ja, inderdaad. Maar uh, dat gaat als het als de Pentagon doen, natuurlijk niet zomaar zonder slag of stoot toe is sto Nee, dat, dat zal zijn. maar als, als we niets doen. Um, dan uh, komt er a geen discussie en b, dan gaan de Amerikanen gewoon moderniseren. En dan zeggen ze, uh, ja we hebben er nou heel veel geld in gestoken, ja. nou kunt u niet van ons verlangen dat we die dingen gaan verwijderen. Dus uh, zolang ze nog niet gemoderniseerd zijn, is die discussie een stuk makkelijker en ook een stuk begrijpelijker te voeren. Dus Doet. laten we daarmee beginnen. Uh, ja. De openheid van Lubbers is wat mij betreft buitengewoon welkom. Ja. Um, ik zal dinsdag aan de minister vragen of hij die openheid, uh, net als de Duitsers, ook gewoon wil betrachten. Gewoon openlijk zeggen wat er in Nederland aanwezig is kunnen we vervolgens de discussie voeren over de vraag of dat nog wel zin heeft. Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Zonaanbidders op de Nederlandse stranden... kunnen deze zomer last krijgen van de verneinig parelkwal. Ook dat nog. Hoe komt het dat er steeds meer van deze parelkwallen zijn aan de kust? Hans Witte van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... die heeft het antwoord. Dat is eigenlijk voornamelijk omdat we een uh, gebied kan uitbreiden. En dat kan omdat het water gewoon gemiddeld genomen iets warmer is. We zullen het nu, uh, op dit moment lijkt het er helemaal niet op, omdat het zeewater op dit moment nog heel koud is. Maar gemiddeld genomen over de laatste 10, 15 jaar neemt het toch uh, wel uh, ietsje toe. En uh, het zijn hele aparte beestjes, die, uh, niet al te groot trouwens, een centimeter of 15 of 20 en ze geven ook stas licht, Heel apart om te zien. Ik heb ze wel eens van een onderzoeksschip af uh, gezien. Uh, hele mooie beesten. En het is zo dat die, uh, als ze hier dichterbij komen... is het eigenlijk het enige. Ze zijn vervelend als ze steken. Dat mag je wel zeggen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedenborgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Lunteren. En daar is Sander Bartling. Ik ben zo even stiekem langs die groep mensen gelopen daar. En ik heb mensen horen stotteren in het eh, Japans, als ik het goed heb. In het Malinese of een andere Afrikaanse taal. In het, in het Indonesisch, dat herken ik nog wel. Het is een hele internationale aangelegenheid, hè, dat stotteren. Ja, we zitten hier met 35 uh, verschillende landen. Dus... Uh, ook van de hele. Ik zijn zijn. God. St... Ot... Terende mensen. Ja, want, uh, zeg Maartje Bord, Borgenhuis overigens. Uh, u richtte ooit de jongerenafdeling op van de Nederlandse stottervereniging, Demosthenes. Nu bent u voorzitter van het tiende e Wereldstottercongres. Dat vanaf vandaag tot en met donderdag in Nederland wordt gehouden. De gast is eigenlijk iedereen die iets van stotteren weet. Inclusief bijvoorbeeld David Mitchell, de schrijver van Cloud Atlas, dat wereldberoemde boek. Is dat ook een stotteraar dan trouwens? Jazeker. Uh, het is een groot probleem hè? 1% van de wereldbevolking stottert. Dat is een groot aantal. In Nederland zijn het er 170.000. Uh, kent u iemand die stottert van wie wij het niet weten? Um... Ja, dat is altijd moeilijk, want uh, ik heb gehoord dat Ed Nijpels stottert. Maar ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit horen stotteren, dus misschien is dat zo'n voorbeeld. En wij kennen Frans Bauer allemaal, nou daar is het misschien een heel klein beetje aan te horen. Maar je moet het toch denk ik ook echt wel weten bij hem om het te horen. Dat zegt Leonor Oonk, stottertherapeut van de Nederlandse Stotterfederatie en docent aan de Hogeschool Utrecht. Uh, vertel even kort als dat kan wat de oorzaak is van stotteren. Ja, dat is heel moeilijk om dat kort te vertellen. En de echte oorzaak is ook niet bekend. Maar we weten wel dat het een probleem is wat eh, neurologisch is. Wat dus wat we in de hersenen kunnen terugzien. Er komen steeds duidelijker bewijzen dat er in de hersenen van mensen die stotteren... dat het anders werkt en dat het, de hersenen zich anders ontwikkelen. En dat is ook belangrijk om te weten. Stotteren begint... Meestal zo tussen twee en vijf jaar. Dus het is echt een ontwikkelingsstoornis. Maatje Borghuis, bent u ook in therapie geweest? Ja, ja, ja. Ik heb van mijn... Haast jaar? Op mijn twintigste ongeveer heb ik in therapie gezeten. Op allerlei verschillende... Ik ben nu iets ouder dan 22. Waarom bent u ermee opgehouden? Um, omdat ik op een gegeven moment het gevoel had um, dat ik me uh, prima kon redden. Um, ik had een uh, goede baan inmiddels. Ik had een heel leuk leven, goede uh, vrienden en ik vond het zo prima. Ja. Nou lijkt het... Mijn gevoel is dat je steeds minder mensen hoort stotteren tegenwoordig. Vroeger, toen ik kleiner was, hoorde ik het meer. Nu hoorde ik minder. Is dat ook jullie inzicht? En komt dat dan doordat er een therapie is gevonden die heel goed werkt? Ja, nou, het zou echt super zijn als er steeds minder mensen gaan stotteren. Want het is voor een heleboel mensen toch best een heel ja, groot issue in hun leven. Uh, maar ik denk, ik hoop dat het klopt. Uh, en uh, dat komt dan omdat we toch steeds meer jonge kinderen gaan behandelen. En die kunnen we heel goed helpen. Uh, hersenen van kinderen zijn nog plastisch. Uh, er is nog heel veel te veranderen. En we hebben vaak goede resultaten bij de jonge kinderen. Dus uh, ja, dat zou kunnen. Maar er is toch ook een groot, ja, toch een deel van de mensen die stotteren... bij wie we het niet kunnen verhelpen. Goed. Uh, en die het er toch uh, ja, mee moeten... Uh, dealen in ja. hun leven. Dus de conclusie van dit verhaal is, storteraars van Nederland, het is geen ramp als het niet lukt om te stot, stoppen met stotteren. Uh, uh, doe therapie en uh, doe het voor zover je kan. En laat het daar naar rust, anders word je helemaal gek, toch? Ja, Dank u wel. Uh, ja, precies. Heel goed. Goed gezegd, ja. Nou, bravo, Sander Bartling was dat. Straks, Westerse voetballers zijn veel populairder in China dan Chinese voetballers. En dat is mooi meegenomen, omdat Oranje tegen China speelt. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1944. Gerrit Jan van der Veen, de kunstenaar die voor de oorlog de vader des vaderlands beeldhouder... werd zelf een vader der verdrukte. Deze dag in 1944 werd kunstenaar en verzetsheld Gerrit Jan van der Veen gefuseerd door de Duitsers. Zijn zoon Gerrit Jan Wolvensperger, u weet wel van D66, werd twee maanden later geboren uit een buitenechtelijke relatie. Wolvensperger heeft zijn vader dus nooit gekend, maar is wel trots op diens verzetsdaden. Misschien wel het belangrijkste is het opzetten van de persoonsbewijzencentrale die... Uh het doel had om uh, mensen die dat nodig hadden... ...met name ondergedoken joden van valse papieren te voorzien. Hij poogde eerst papier met een echt watermerk te maken. Lukte niet. Zijn eerste 100 pb's gingen zonder die leeuwtjes de deur uit. Er kon eenvoudig niet langer op gewacht worden. We drukten zondags als het personeel natuurlijk niet aanwezig was. En we moesten zorgen dat het personeel ook niet merkte... ...maandags als we op de drukkerij kwamen dat er gewerkt was. Twee jaar lang, alle zondagen... En dik als ook, s'avonds en s'nachts. En uh, hij heeft natuurlijk als uh, ja, bekendste daad... de overval gepleegd op het bevolkingsregister in Amsterdam. Een flink deel van de benedenverdieping brandde uit. De wacht was overmeesterd, met injecties verdoofd... netjes in de tuin gelegd. Het betonnen gebouw met zijn brandschermen... brandde helaas niet helemaal uit. Van de persoonskaarten, opgeborgen in 600 stalen ladekasten ging maar 15% verloren. Toen ik een klein jongetje was, toen was mijn moeder nog altijd omringd door vrienden uit het verzet. Die uh, naar mij keken en zeiden, god hij lijkt op hem, hij lijkt op hem. Ik ben natuurlijk heel trots op mijn vader. Uh, ik ben trots op wat hij gedaan heeft. Ik ben trots op, uh, ja, wat, hij tot op wat hij tot stand heeft gebracht. Ik ben ook trouwens best, best trots op een aantal beelden die hij gemaakt heeft, die ik mooi vind. Uh, maar het blijft natuurlijk toch... ...iets op een zekere afstand, omdat ik hem nooit heb gekend. Hij is twee maanden voor mijn geboorte gefuseerd En je kunt dus moeilijk spreken van een persoonlijke band. Het is iemand die in de eerste jaren van mijn leven als een soort schaduw van mythische proporties uh, over mij heen hing... ...maar die ik niet kende. En dat geeft je natuurlijk ook wel een, ja, laat ik maar zeggen, een gevoel van frustratie. In mei 1944 probeerde Gert zijn vrienden uit het huis van bewaring in Amsterdam te bevrijden. Bij de schietpartij die daarop volgde, werd hij getroffen door een kogel in de rug. En hij werd later door de SD half verland gevonden. Drie dagen later werd hij in de duinen bij OGV gefuseerd. Vijf mannen, waarvan twee Gerrit overeind hielden. Ik heb bijvoorbeeld kort geleden een kopie gekregen van de handgeschreven afscheidsbrief die mijn vader heeft geschreven aan uh, zijn vrouw en ook aan zijn uh, toenmalige vriendin... en ook mijn moeder komt in die brief voor. En uh, dat is iets... Ik had die brief eigenlijk nog nooit gezien. Ik ben nu 68 en dat is iets wat je dan toch wel in hoge mate emotioneert. Meer dan, zeg maar, de emoties die ik eerder in mijn leven bij dit onderwerp gekend heb. Gerrit-Jan Wolfensperger over zijn vader, de verzetsheld Gerrit-Jan van der Veen. Hij werd gefuseerd door de Duitsers deze dag in 1944. Three Waves Walk in on Sunshine. Het is zeven minuten voor tien. uur, luistert naar de KRO op Radio 1. Het Arbeidersstadion in Peking, dames en heren, zit morgen vol. Voor de Oefen Interland China-Nederland. Zo'n 70.000 Chinezen en wellicht een paar Nederlanders zien om twee uur Nederlandse tijd de aftrap. China-expert Fred Sengers, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Hebben ze daar überhaupt iets met voetbal? Ja, voetbal is heel erg populair als kijksport. En uh, dus uh, actief uh, doen niet veel Chinezen het. Nee. Uh, maar om naar te kijken, en dan met name de westerse competities... dat is ongelooflijk populair. Ja. En als je in China bent, dan zie je op straat ook mensen lopen... met shirtjes van Borussia en van Manchester United en van Real. Maar niet Want, van een Chinese club? Maar niet van een Chinese club. Nee, de Chinese competitie is niet zo populair. De, de Super League. Um, en dat komt, ja, sportief stelt het niet zo heel veel voor. En het is ook de afgelopen jaren geteisterd door grote corruptieschandalen. Matchfixing komt ja, daar vandaan natuurlijk. Ja, ja, als er geld te verdienen valt, dan uh, gaat het in China voorop. <laughs> en uh, dat geldt dus ook hiervoor. Um, er zijn verschillende grote corruptieschandalen geweest. Maar in 2009 is een hele grote schoonmaakoperatie geweest. Er zijn 200 mensen ook echt gearresteerd... Onder andere de voorzitter van de Chinese voetbalbond. Uh, allerlei bestuurders, trainers, spelers. Ook een scheidsrechter, een topscheidsrechter. En die zijn allemaal ook echt in het gevangen beland. Er zijn uh, rechtszaken gekomen. En er zijn uh, gevangenisstraffen van 8 uh, van tot 11 jaar uitgesproken. Juist. Met andere woorden, ze hebben daar iets aan geprobeerd te doen. Ja. Nou is die Interland dus vanavond. Stel morgen of morgen? neem me niet kwalijk... die stelt dat Chinese elftal dus niet zo vreselijk veel voor. Nee, nee de Chinese competitie is, uh, is aan het bouwen. Uh, en dat betekent dat ook uh, het Chinese elftal nog niet zoveel voorstelt. 95 op de wereldranglijst. Nou, daar sta je nog net in het linker rijtje... want er zijn 207 landen op die FIFA-ranglijst. Ja. Maar ja, om je een indruk te geven... ze staan net hoger dan Irak en nieuw caledonië Dus de, dat is sportief <laughs> niet zo heel erg goed. En dat toch voor de grootste economie ter wereld. Uh, en nu ja, 1,5 miljard. Dus je zou zeggen... Als de president zegt, wij moeten daar goed in worden, dan gaat dat wel lukken. Ja, en dat is goed dat je dat zegt, want dat zegt de president ook. Ah. Xi Jinping die heeft uh, in dit verband uh, gezegd, ik heb drie dromen. Dat is dat uh, China zich kwalificeert voor het WK. Dat wij een keer het WK mogen organiseren. En dat we op termijn een keer wereldkampioen worden. Nou is het in China zo, dat als de president iets vindt... dan wordt er ook wel werk van gemaakt. Ja. Dus je kunt er wel vanuit gaan dat ze daar echt wel in investeren. En nou, en hoe die... lang nemen ze daar tijd voor dan? <laughs> nou, dat, dat heeft hij niet bijgezegd. Als je dat aan Chinezen vraagt, dan zeggen ze ook altijd: van nou, zolang ik leef, ga ik dat niet meemaken. Dus die zijn daar sceptisch over. Ja. Maar wat ik net vertelde over die, uh, die anticorruptieactie, dat is een voorbeeld dat de autoriteiten het wel serieus nemen. Uh, het feit dat het Nederlands elftal uh, naar China wordt gehaald, waar ze een ongeveer een miljoen dollar voor neertellen. Uh, geeft aan dat ze het interessant vinden om voetbal onder de aandacht te brengen. En eigenlijk uh, willen de Chinezen, die maken een vergelijking met het basketbal. Dat was. Nooit een populaire sport in China. Toen kregen we Yao Ming. Je herinnert je die man wel? Dat is die ongelooflijk lange Chinees. Ja. Twee meter twintig. Dat ze die daar, daar ook maken. Ja. <laughs> ja, in sommige streken van het land komt dat wel voor. Ja. En die is uh, ja. uh, in de NBA gevraagd. Dus die heeft op het hoogste niveau in Amerika ge, uh, gebaasketbald. En ja. dat, die heeft de sport populair gemaakt. En nu zijn er 350 miljoen Chinezen die basketballen. Juist. Met andere woorden, uh, het kan dus wel. En het kan dus ook vrij snel daar. Uh, en zeker bij zo'n uh, vanuit het, uh, uh, het, het Peking geleide. Dus uh. ze moeten op zoek naar een supertalent. Wat yes. de jeugd aanspreekt. En daarom heb je nu op de Chinese televisie het programma Voetbal Dream. Ja. Uh, dat is een soort talentenjacht. waar 60 talentvolle voetballers strijden. om de titel beste voetballer van China. Ja. En uh, de <kijf> winnaar daarvan die gaat op stage in Europa. Die gaat naar Everton, maar ook naar Ajax. Okay. En, uh, dus die en zien we hier ook nog langskomen. Die zien we hier nog langskomen. Goed, nou en dan uh, we wachten we tot de prestatie van Arie Haan uh, weer wordt gegeven. Want uh, onder zijn leiding als bondscoach deed dat Chinese elftal natuurlijk mee aan het WK in 2002. Eerst nu die oefenwedstrijd dus morgen. Ja, dankjewel Fred Zengers. Graag gedaan. Zometeen verder, dames en heren, met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live-optredens van Kensington. En Poets, Blauwtse. En Christopher Green. Deze week elke werkdag tussen twee en half vier bij 'Dit is de Dag'. Op radio 1.